Om bij een bed te mogen.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 Minder last gehad, omdat wij het echt een hele oude ijzeren hadden. die dus uh, het moest hebben van de servers. Ja. Uh, waar heel veel mensen voor op, op afkwamen. En dan is het typische zalbossen. Het, het, het, het, het, het zijn eigenlijk allemaal vriendklanten. Dus niet zozeer het, het economisch komt ook wel bij. Maar ja. het is uh, het, het, het leuke contact is het me, meest belangrijke.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 Proberen zo informe informeel mogelijk te houden. Mm -hmm. Dus het, uh, het is niet met heel veel sociaal, ja, we doen wel wat er hand gebeurt. Maar uh, dan zeg ik van, uh, ik wil gewoon lekker in de lijn van ons bedrijf hebben. Ja. Daardoor uh, doe ik het dan ook in de winkel. En uh, dan dat ik zeg ik van, nou lekker informeel, uh, niet al te moeilijk, want uh, dan word ik, wat ik emotioneel zelf je, uh, <laughs> ja. Ja. En, en uh, u had het net ook al een beetje over dat, uh, dat, dat de, die sociale kant zeg maar, hè, van stand Dat gaat u dan waarschijnlijk ook wel erg missen. Wat gaat u uh, dus zelf uh, nu doen? Nou ja, ja, ik heb uh, de laatste jaren vooral natuurlijk geen tijd gehad voor uh, de hobby's die ik toen al al Dat Dat was onder andere biljarten en uh, tennis. Ja, Dat is op een gegeven moment een klein beetje op het laag pitje gehad. En dat zijn toch dingen die ik wel weer ga oppakken natuurlijk.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 We gaan over naar een stukje muziek, muziek 1973 van James Blunt.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 Uh, ...als zoveel Zandvoorders uh, uh, uh, met ze en Redden uh, uh, nou, ze zich opgegroeid. Hè, dus uh, dat is op het moment dat ze lid werd. Uh, uh, is getrouwd met, uh, met uh, uh, Dick Luttick... ...die uh, echt een actieve, actieve uh, lifeguard was. En daardoor eigenlijk haar, haar hele leven betrokken geweest bij de club. Hè, en, en ik begreep dat uh, uh, uh, uh, ze hadden samen een drogisterij... Uh, ...als er iets aan de hand was op het strand... Ja. ...dan was Dick weg uit de winkel... ...en uh, ja, moest zij maar zorgen dat het allemaal liep...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 Um, ja, we zijn natuurlijk in zoveel jaren, en ik mag zelf ook al, uh, nou wat is het, 32 jaar op het strand rondlopen. Um, er gebeurt zoveel dat sommige dingen worden voor jou eigenlijk normaal. Ja. Uh -huh. twee, twee voorbeeldjes waar ik, waar ik zo aan kan denken. Eén uh, is, uh, dat zou heen en ten dagen niet meer kunnen gebeuren. Maar toen ik nog niet zo heel lang lid was, een jaar of 14, 15, uh, en ik in de avond een hele grote zoekactie uh, op zee gehad. Uh, een katamaran waar iemand uh, uh, uh, overboord gegaan was.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 En oh, okay. ja, bij aankomst in Zandvoort <laughs> natuurlijk moeders in tranen, vaders super ongerust ja, ja. en ja, kan je zo'n gezin weer herenigen. Dus twee, twee totaal verschillende voorbeelden, maar geven wel aan ja, ook hoe verschillend ons werk is, maar ook verhalen die je, dan, ja, die je bijblijven. Ja, daarom, maar daar doe je het voor denk ik, ja. Ja, ja precies, ja. precies. Ik ja. heb ook wel eens verhaal gehoord van Godfried Bomans.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 ja, je mag eigenlijk nooit praten over mensen, maar oh, in dit geval kan dat wel. Uh, ja. uh, of we hem helemaal echt gered hebben, uh, is Gerard Joling. Ah, uh, nou. uh, <laughs> voor de, voor de, een aantal luisteren zullen weten dat, dat Gerard regelmatig in z'n te vinden is. Onder andere bij Havana, maar ook op het, uh, op het Noordstrand. Um, en, en, en jaren geleden met waterskiën... Uh,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 Dan gaan we nu naar een stukje muziek Maron Morris en Hoje met The Bones, we in the home stretch of the high tight we took a hard lift, but we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 Staat ook een heel artikel met alle gegevens erbij. Okay. En ik denk als je op internet kijkt, dan uh, kun je het ja, ook snel vind je het vinden. Dat ook wel, ja. Okay. ja. Nog één hele domme vraag van mij: is het hm? een tulband of tulband? Tulband, <laughs> tulband. <laughs> nee, tulband. Nee, het is 1B, ja. B. ja, oh, ja okay. geen Nee, het is geen tullenband ja. of tultband. Of, nee, gewoon tulband. Nee, <laughs> Oké, okay, hartstikke goed. Dan hebben we, dat ook, uh, bedankt. Dan bedankt. Hebben we dat ook helder. Um, hartstikke bedankt ook voor de tijd... Dat, ja, uh, dat ik er iets over mocht vertellen. geen probleem volgende week. Car Carina Veren van uh, Rotary Zandvoort... over de tulbandactie. En uh, ga ze bestellen voor de Zandstroom. Uh, dank u wel. Hartstikke bedankt. Ja, goed. Dag. Gaan we naar een stukje dag. muziek van uh, Nation of Language...